Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland zet opnieuw Russische diplomaten het land uit vanwege spionage. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken spreekt van een zeer significante stap. Er mogen van het kabinet straks op de Russische ambassade in Den Haag... niet meer diplomaten werken dan in de Nederlandse ambassade in Moskou. Minister Hoekstra denkt dat er ongeveer 10 Russen moeten vertrekken. Ze moeten binnen twee weken het land uit. Ook gaat het Russische handelskantoor in Amsterdam vanaf dinsdag dicht... Er wordt het Nederlandse consulaat in Sint-Petersburg vanaf maandag gesloten. In de binnenstad van Paramaribo is het stil op straat... na de uit de hand gelopen anti-regeringsprotesten van gisteren. Vannacht gold daar een uitgaansverbod... en de politie heeft vandaag de inwoners opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Demonstranten drongen gisteren het parlementsgebouw binnen en richtten vernielingen aan. Ook werden winkels geplunderd. Vannacht gold in Paramaribo een uitgaansverbod. Bij een steekincident in de bibliotheek in Dordrecht is vanmiddag een man van 22 zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is aanspreekbaar. De dader is voor zover bekend nog spoorloos. Voorafgaand aan de steekpartij zou er ruzie zijn geweest tussen twee bezoekers van de bibliotheek in het centrum van Dordrecht. Op een gegeven moment stak een van hen de ander in zijn zij. De Nederlandse reddingshondenteams komen waarschijnlijk vanavond of vannacht terug uit Turkije. Dankzij de honden zijn tot nu toe zeven mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Vandaag nog werd de zevende persoon bevrijd. De kans dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald wordt steeds kleiner. De meeste internationale reddingsoperaties zijn daarom gestopt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er verspreid over het land wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of negen. Morgenmiddag trekt de regen weg en kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt morgen 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Op de A4 richting Amsterdam, 10 minuten vertraging tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. En tot zover de verkeersinformatie.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 When I lose control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 Toeren, Giel Hoe ik hier ben beland, geen idee, maar ik kom hier niet voor de.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 When every wildfire is blazing Yeah I'll Turn this broken hope Into something amazing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 ik ben een In this city and I'm dreaming